Amalek Adonai Adonai Amalek is een, een verhaal, een geschiedenis... ...wat ons eigenlijk goed in ons hart kan raken omdat de tijden natuurlijk niet veranderd zijn. De wetten van God veranderen niet. Misschien onze omstandigheden. Maar die amalek. Ik geef maar aan de bovenkant weer. Is Gods geestel over Israël. Hoe ver dat wordt. Maar toch. Het staat zo geschreven. Alleen we moeten er een les uit leren. Tot als we naar huis toe gaan dalen. kunnen zeggen. Zo die amalek. Ik ga die hele geschiedenis nog maar eens even lezen. Doe je Bijbel open. Gaat Exodus lezen, nummerie. Er zijn ontzettende uh, diepgaande stukken. En niet alleen maar doorlezen, maar lezen elke keer. Waar gaat het om? Waar gaat het om? We gaan er vandaag een uh, stukje uit doen. We gaan lezen in uh, Exodus hoofdstuk 3. Uh, de eerste twee versen. Mozes nu was gewoon, of gewend... ...de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Mithjan, te hoeden. Dat was uh, de bezigheid... ...van Mozes. Eens toen hij bij de kudde... ...naar de overkant van de woestijn geleid had... ...kwam hij bij de berg gods. Horeb betekent... ...desolaat. Desolaat is een totale verlatenheid... ...waar geen sprietje groeit, Waar geen leven is. Maar toch, hij komt daar. De berg gods Horeb. Daar verscheen hem de engel van Yahweh... ...als een vuurvlam... ...midden uit een braamstruik... En uh, Mozes die keek toe. En zie, de braamstuit stond in brand. Maar hij werd niet verteerd. Dat is bijzonder. Dat zie je niet elke dag. Zelfs niet in de woestijn. En Mozes die dacht... Laat ik toch dat wonderen verschijnsel eens gaan bezien... waarom die braamstruik niet verbrandt. Dus je kan wel voorstellen dat het een, een gevoel is van... Uh, wat gebeurt daar nou? En tot hij volledig gespitst is... Wat gaat er gebeuren met zo'n brandende Vlaamse? Dus hij is nieuwsgierig. Maar Yahweh, onze God, schijnt toch toe te kijken. Hij in een woestijn, helemaal desolaat, dat gebied. Er is niets. En God die denkt, ik ga hem wat vertellen. Yahweh die zag dat hij het ging bezien. En riep God hem uit de braamstruik toe. Moet je kijken hoe leuk dat het is. Zo'n parallelisme in die twee zinnen. Toen Yahweh zag, riep God hem uit de Braamstrijk. Dus wie is God? Goed, oh, Yahweh. Dat dat Dit soort zinnen, daar staat de Bijbel vol mee. Het is zomaar even aangehaald. Uh, je kunt vaak uit de zin en de vervolg zien. Kun je zien waar de kern om draait. Dus toen Yahweh zag dat hij het ging bezien, riep God, want dat is Yahweh, hem uit de Braamstrijk toe. Mozes, zegt hij. Mozes. En Mozes die antwoordt, hier ben ik nu dan, zegt God ga, Mozes ik zend je tot Farao. en waarom? om mijn volk, de Israëlieten uit Egypte te leiden misschien moet je ook in je gedachten houden dat we zelf ook Israëlieten zijn geworden door onze verbinding met Yeshua en we ook in deze wereld leven en door de wereld heen trekken ook wij trekken door de woestijn maar Mozes die zegt tot God oh, wie ben ik? Dat ik naar Farao zou gaan. En de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wij kennen Mozes als een grote man. Gigantische man. Een directe relatie met God. En tegen een miljoenen volk zeggen. Zo spreekt de Heer. En dat miljoenen volk moet gaan. En God die neemt die relatie tussen hem en Mozes en het volk bloedserieus. Wat Mozes hoort, dat deelt hij met het volk. Het is alleen vreemd dat we in onze jaren in Christendom dat eigenlijk niet meer erkennen. Althans niet geleerd hebben dat als Mozes spreekt, het is een openbaring van wat God denkt en zegt. En tot het volk dat gaat doen. Wie ben ik, zegt Mozes, die grote man. Dat ik naar Farao oh, en de elite uit Egypte zou leiden. Wie ben ik? Dan zegt God, ik ben immers met je. teken. Dus God die spreekt dit met stemverfering. Hij zegt, ik ben bij je, zegt hij. Ik ben toch met je. Hoe kan je zoiets zeggen, Mozes? Ik ben klein en u bent groot. Ik ben helemaal niks. Hoe zou ik dat kunnen doen? Om dat volk uit te leiden. Het is een gedragspatroon wat wij allemaal wel op zijn tijd hebben. Van ja, dat zie ik niet zitten. Oeh, dat lijkt me moeilijk. Nee, je moet gewoon wat je verstaat, moet je gewoon gaan doen. Dan kun je verder leren. Hij zei, ik ben immers met u, zegt Yahweh, uitroepteken. En dit zal u, Mozes, het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Dus hij staat bij de berg op een plaats en God zegt, dadelijk zou je ze uitgeleid hebben en dan zou je mij hier komen dienen. Dan komen ze terug voor de berg Horeb en dan zal God zijn verbond uitspreken met Israël. En conform dat verbond gaat Mozes, dat hele volk, dienen. Op grond van het verbond bij Sinai, bij Horeb. Exodus 17, vers 1. De gehele vergadering van de Israëlieten brak daarna op... uit de woestijn Sin... trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats... naar het bevel van Yahweh. Het is weer, Yahweh die heeft gesproken... Mozes heeft gehoord... En hij doet het, sma. En dan zegt hij: het volk, we trekken op. En dat miljoenenvolk, 600.000 mannen, 600.000 vrouwen minimaal. Hoeveel kinderen en kleinkinderen lopen erbij? Dus het is dus een, behoorlijke, een behoorlijke vergadering, hè? De hele vergadering de Israëlieten brak daarna op uit de woestijn zien, Trekkende van pleisterplaats naar pleisterplaats naar het bevel van Yahweh. En zij legden de zichten refidim. Dat betekent rustplaats. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Dan ben je al dat hele stuk onderweg in die barre woestijn waar niets is. En dan komen ze op de plaats refidim en zeggen, jongens, hier gaan we rusten. Midden in een gebied waar ook helemaal niks is. Het volk begon met Mozes te twisten. Verdorie Mozes, je hebt ons dit en dat. Nou zitten we hier met zoveel honderdduizenden mensen en we hebben niets. We hebben geen water, we hebben niks. Geef ons water zodat we kunnen drinken. Daar staat Mozes, he, hallo, hallo, wie ben ik dat ik water moet ik gaan scheppen? Het is een waanzinnige vraag wat ze aan Mozes stellen. En dan zegt Mozes, hij kan niet anders. Ja, wat sta je dan nou met mij te twisten? Wat stelt gij jawee op de proef? Kijk, dat is weer een mooie. Opletten. Het is weer een tweeledige zin. Wat twist gij met mij? En wat stelt gij jawee op de proef? Mozes is de uitverkoren leider van Israël. Om ze uit de wallingschap te halen. En naar het beloofde land. Daartoe is hij geroepen. Toen hij bij het volk Israël kwam in Gozen, waar ze nog als slaven functioneerden, had hij twee wondertekenen meegekregen. Want God zegt, mijn volk hoort niet anders dan door wonderen en tekenen. Dus Israël moet altijd wonderen en tekenen. Wij die gelovigen uit de heideren, hebben dat niet nodig. Wij moeten geloven op grond van het woord. Maar hij zegt, Israël doet het alleen maar met wonderen en tekenen. Hij zegt, wat twist ga je met mij, zegt Mozes. En wat stel je dan? Jaweh op de proef. Waarom moeten wij strijden in ons christendom over wat Mozes zegt en wat de dogma's van de christenen zeggen? Dat is op dezelfde manier strijden met God. We gaan de zondag vieren. Ja, hallo, wacht even. Nee, God die zegt, het is de Sabbat. En zo zijn er vele instructies, terwijl het christendom doorhalt. En wij kunnen alleen maar zeggen, ja het staat er niet zo. We laten dat los en we zeggen, zo spreekt Yahweh. Dus wat twist je nou met mij of met die voorganger of die dominee of die ouderling of je oom, je tante. Je kan wel zeggen, ja maar mijn tante, met, met, met mijn opoe, die hebben het zo gedaan. We hebben geen opoe geloof. We hebben een geloof wat zich richt op Torah en profeten. Wat twist je nou met mij, zegt Mozes? Wat stel je Yahweh op de proef door met mij te twisten? Want wat ik gezegd heb, zo spreekt Yahweh. Het volk dorstte daarna water. En ze moorden tegen Mozes. En ze zeiden, waarom toch heb je ons uit Egypte gevoerd... om mij en mijn kinderen en mijn kudde van dorst te laten omkomen... Maar mopperen tegen Mozes is mopperen tegen God. Heb je ons nou uit Gozen verlost om ons hier dood te laten gaan? Zou je dit tegen de Heer willen zeggen? In je eigen leven de dingen waarvan je gegaan bent, nou, Nu heb ik de waarheid geleerd. Dat is de weg die we gaan. We hebben geleerd dat we één God hebben. En we hebben de Messias, Yeshua. We hebben een heleboel geleerd over de Torah. Met al de feesttijden van de Heer. Zeg, nee. Zo vorm je Israël om in gehoorzaamheid te wandelen. Maar we kunnen ook rebels worden en zeggen, ja hallo, het is een beetje anders, want die dominee heeft dat gezegd. Doe dan je Bijbel open en controleert het. Het volk hebt dorst, het moppen tegen Mozes. Waarom heb jij, gij, Mozes, ons uit Egypte gevoerd om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorsten te doen omkomen? Vraagteken? Ik denk dat Mozes het niet ziet zitten, toen hij dat gehoord heeft. Want het is geen kleine massa mensen, die begint te mopperen. Maar Mozes die roept tot Yahweh. He? Toen riep Mozes, luid tot naar Yahweh. Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan me stenigen. Hij roept het uit. Uit tekenen, het eind van de zin, hè? Hij roept het uit. Het is niet zomaar een prevelgebedje. Oh heer, wat moet ik nou toch doen? Hè? Ze beginnen om me te mopperen. Ja, u hebt ons toch uit Egypte geleid? En, nou en we hebben geen water. Nee toch? Nog een ogenblik, heer, en ze gaan me stenigen. Mozes die raakte, denk ik, ook al van in paniek. Daarop zegt Yahweh tot Mozes: Ga voor het volk uit. Neem enige van de oudste van Israël met u. Neem ook de staf, zijn stok, waarmee gij de nijl geslagen hebt in uw hand, en ga heen. Ik moet altijd denken, als ik de staf van Mozes lees. Een soort toverstokje. Want we hebben natuurlijk ook onze verhalen in onze wereld gemaakt. Over de vee met een toverstokje. Nu alles verandert in. Nou als Mozes zijn stok bij hem hebt, Kan hij dadelijk op de berg slaan. En er komt er water. Het is echt een toverstok. Als je niet verder denkt. We hebben er verhaaltjes van gemaakt. Hè? Maar één ding is duidelijk. Met de staf sloeg hij de nijl. En hij ging open. En er gingen honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen. Droog door de zee. Zie. Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Zegt de heer. En dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen. Zodat het volk kan drinken. En Mozes deed al zo voor de ogen van de oudste van Israël. Hij zei, kijk, zegt hij. Tik op die rots. En zei, kijk, er komt water. Ik denk dat als je de oudste bent. En je komt namens dat volk moppen. Dat je denkt, nee toch. Hoe kan dat nou toch? Nou, dat is onze God. Die heeft ons uitgeleid. Diezelfde God, die hebben we vandaag nog steeds. Ook al maak je je wel eens zorgen. Zeg je nee, moest goed luisteren. Zo staat geschreven, en zo zullen we gaan. En we zullen het doel bereiken. Wat God voor ogen heeft. Nou, dat was natuurlijk een prachtige plaats. Hij noemde die plaats echter Ramassa en Meriba. En niet zomaar omdat het mooie namen zijn. Maar het is wegens de twist der Israëlieten. En omdat Yahweh op de proef gesteld hadden door te zeggen. Is Yahweh in ons midden of niet? Het is niet alleen dat ze tegen Mozes mopperen. Maar ze zeggen gewoon. Hé hey Mozes, is God hier eigenlijk wel? Want jij zegt het wel. Nou, zegt Mozes misschien wel. Ik zou het niet weten wie ons dan dus door die woestijn of door die, door die zee heen heeft laten lopen. Hij kan wel wat vragen stellen. Maar ze zeggen het wel. Ja, is Yahweh ja, in ons midden of niet? Moet je luisteren. In Exodus 14. Want ze klagen voortdurend. Hè? Het is niet zomaar een keertje dat ze een slechte nacht gehad hebben. Een slapeloze nacht. Nee. In Exodus 14 vers 10. Toen Farao naderbij gekomen was. Hè, toen door het water. En Israël schreeuwde tot Yahweh. En zij ze zeiden tot Mozes... Wat heb jij ons aangedaan? Het ging over beter sterven in Egypte, weet je nog? Door ons uit Egypte te leiden. Hoe heb je het in je hoofd gehaald? En ze wisten hoe het gegaan was. Och, dat wij door de hand van Yahweh in het land Egypte gestorven waren. Toen we bij de vleespotten zaten en volle brood aten. Want gij, Mozes, hebt ons in deze woestijn geleid... om deze hele gemeente van honger te doen... ...omkomen. Kun je het voorstellen... dat je ertussen staat... ...en dat je mee staat te mopperen... ...of zou je dan in die groep mensen hebben gestaan... ...die zo staan te mopperen... ...tot je denkt, nou... ...ja, dit zou ik toch eigenlijk niet doen... ...ik ga ze even uit die groep... ...ik wil er niet bij horen... ...als ze zo tegen Mozes tekeer gaan... ...want ze gaan niet tegen Mozes tekeer... ...maar tegen Yahweh gaan ze tekeer. Dat is hard, hè? Deze geschiedenis die gaat natuurlijk voorbij... ...en het volk gaat verder trekken. Maar God vergeet niet... Wat ze hem aangedaan hebben door tegen Mozes te schelden. Toen kwam ineens Amalek en streed tegen Israël te Rephidim. Dus dat is bij de rustplaats. Amalek betekent valleibewoner. En hij is een kleinzoon van Ezo. Hij is de zoon van Elifas en zijn bijvrouw Timna. Daar komt hij vandaan, die Amalek. Mozes zegt tot Josua. Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Waar stond die staf ook weer voor? Zo spreekt de Heer. Hij heeft me een staf gegeven waar hij mee moest aantonen dat Gods woord waar was. Het was de leiderstaf. En als hij zijn staf in het water zet, dan scheurt het hele water open. Niet omdat hij zo sterk is, maar God bevestigt wat hij aan Mozes zegt. Mozes doet gewoon wat God zegt. Hij zegt, ik zal op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Dat is vertrouwen geven. We gaan wel klaarmaken voor de strijd, zegt hij. Maar ik sta boven jullie allen met de staf in mijn hand. Als tegenbeeld van God die leidt. Joshua nu deed... Zoals Mozes tot hem gezegd had. Hij streed tegen Amalek. Leuk hè? die Joshua, Jehoshua, Yeshua, Jezus. Het is dezelfde naam. Het is een schitterende hè, vergelijking. Joshua, zoals onze heer Yeshua, nu deed wat Mozes tot hem gezegd had. Ook Yeshua heeft volkomen gewandeld in de wegen van Torah. Wie durft de verantwoording nog op zijn tong te nemen om te zeggen dat die dingen weg zijn? Mensen weten niet wat ze zeggen. Wolven, weet je wel. Dat zijn wolven in schaapskleren die in wezen de kudde misleiden met uh, totaal afwijkend uh, onderwijs. Joshua nu deed wat Mozes tot hem gezegd had. Hij strijdt tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Geur hadden de heuveltop bestegen. En als Mozes moeie armen kreeg, dan stonden die twee mannen onder hem en die handen hem houden. Als die armen zakten, dan zagen we de hele die twee partijen achteruit gaan. En gingen die handen omhoog, dan gingen ze weer vooruit. En zo kon uiteindelijk dat hele volk van Amalek op de vlucht geslagen worden. Hè, of uitgeroeid worden. Het hoofdstuk 17 vers 11. Wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, Maar als hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Ik denk dat je het beeld ook geestelijk mag maken in de dagen van nu... Handel je naar Torah, ook al is het moeilijk, dan heb je overhand over je vijand. Ga je Torah langs de kant leggen, dan gaan de begeerten ook eh, toestromen. En je gaat vaak naar je begeerten, gaan je handelen. Want dat is ogenschijnlijk lekkerder of prettiger. Maar het is in wezen het verlaten van de weg van God. Zo staat er dan in vers 13, overwon Jozua Amalek en diens volk, de Amalekieten... Door de scherpte van het zwaard. Kappen met die handel. Vers 14. Jawee zei tot Mozes. Schrijf dit ter gedachtenis. In een boek. En prent het Jozua in. Dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Er komt een dag. Er zal er nooit meer een Amalekiet kunnen functioneren in het koninkrijk van God. Want Amalek staat natuurlijk ook weer beeld voor degenen die het wet van God ondermijnen. Er staan wat Amalekieten op de preekstoel. Moet je eens goed onthouden. Onvoorstelbaar wat er allemaal op de preekstoelen staat. En dan is het wel leuk dat iemand zegt, ja maar ik ben theoloog. Maar er zijn zoveel theologen van zoveel richtingen en ze komen allemaal bij diezelfde bron uit van Rome. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het... ...Jahweh is mijn meneer. Dus de vlag voor Jahweh gaat uit. Hij is de enige waarachtige God. En hij zegt dan... ...de hand op de troon van Jahweh. Dat is een soort eetweer, hè? Ook als je met iemand een belofte maakt... ...dan leg je je hand op zijn heup... ...en hij legt zijn hand op jouw heup... ...en dan spreek je elkaar recht aan... De, over, de, eh, ...over het belofte die je elkaar doet. Hand... Op de troon van Yahweh. Nou er is geen hogere plaats om bij te zweren. Dan de troon van Yahweh. Yahweh heeft een strijd tegen Amalek. Van geslacht tot geslacht. Tot op de dag van vandaag. Ook de dominees zijn niet veranderd en hun theologie ook niet. Ze gaan dood en er komt een nieuwe dominee, de een op de andere getraind en ze verkondigen dezelfde onzin. En met al respect daarvoor, want het zijn natuurlijk onze medemensen en het zijn gelovigen in Jezus Christus. Maar ze misleiden de kudde op een vreselijke manier. Yahweh heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Die strijd gaat door. Nummer 14. Nadat de verspieders waren teruggekomen, de situatie dat ze het land gingen verspieden, om te kijken hoe het allemaal was en of het wel zo was wat God gezegd had. Eigenlijk hadden die verspieders nooit weg mogen trekken. Die verspieders hadden ze nooit mogen uitzenden om in dat land te gaan spioneren. Maar goed, ze hebben het wel gedaan. Uiteindelijk gaan ze luisteren naar het oordeel van die verspieders. Dat is een ramp. Mozes zei. Waarom staat gij op het punt het bevel van Yahweh te overtreden? Vraagteken. Dit zal toch niet gelukken. He, ze staan daar voor Kanaan. Mozes die zegt trek niet op. Want Yahweh is niet in uw midden. Opdat gij niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden. Dus dat volk is daar en die denkt hartstikke we gaan het doen. Maar Yahweh had niet gezegd doet het. Dus je ziet ook dat Mozes zo nauwkeurig geïnstrueerd wordt, dat Mozes tot het punt moet komen dat hij: sta op en we gaan. Maar, een probleem. U kent de geschiedenis daarvoor, hè. Eerst willen ze niet, die verspieders komen terug, ze beginnen allemaal te mopperen. Zateren, ja? Er vallen doden, omdat het gebeurt. En uiteindelijk zeggen ze, we gaan, we gaan het nu doen. Oh, dat gaat even niet. Nou, want de Amalekieten en de Kanaanieten zijn daar tegenover u en gij zult door het zwaard vallen. Daarom dat gij u van Yahweh hebt afgekeerd. En Yahweh zal niet met u zijn. Dat hebben we gelukkig nog nooit hardop hier hoeven te zeggen. Tot je op weg bent met elkaar. Tot je zei, nou moet je stoppen zegt hij. Je kan het gewoon uit je eigen zinnen gaan doorzetten. Maar Yahweh zal niet bij je zijn. Hoeveel mensen hebben de weg niet gemaakt om een andere richting op te gaan. Zelfs hun Messias, Yeshua, verloochenen als zij de Messias. En denken dat ze dan wel helemaal zonder verbond kunnen leven. Ze hebben zelfs niet het verbond van Sinei. Wat gepaard ging met het bloed van stieren en bokken. En ze hebben het verbond in Yeshua de Messias niet. Met zijn bloed tot verzoening van zonde en ongerechtigheid. Ze hebben langs links niets en ze hebben langs rechts niets. Ze zeggen alleen maar wij zijn Noachieten geworden. We houden ons vast aan Noach. Onvoorstelbaar lieve mensen, daarom dat gij u van Yahweh hebt afgekeerd en Yahweh zal niet met u zijn. Kun je je voorstellen als mensen zicht krijgen op Messias Yeshua, dat is een teken dat ze de heilige geest ontvangen hebben. Want niemand kan beleiden dat Yeshua de Messias is dan door de heilige geest. Kan je dan 10, 20, 30, 40 jaar beleiden dat Yeshua Messias is? En dan blijkt het dat je tegen de geest van God zegt, hop, gooit hem over de reling, dat is voor de christenen. Wij zullen het wel zien, als de Messias komt, of hij het dan is. Maar ze zullen niet deel hebben aan het lichaam van Messias. Dat is geen oordeel, maar je moet dus volgelingen zijn van Yeshua, de Messias, om tot zijn lichaam te behoren. Want daarom zijn we gedoopt en opgestaan uit de uit dood en het nieuwe leven en het lichaam van Christus zijn gaan vormen. Dus degenen die opstaan uit de dood en niet bij Messias horen, zullen dus niet tot de stam van Messias Jeshua horen. We hebben al twaalf stammen, maar het blijkt dus dat de stam van Yeshua de Messias een aparte stam is. Daar zitten zowel Joden, Grieken, eh, zelfs Nederlanders zitten daartussen. Toch waagden zij het de bergtop te be beklimmen. Doch de ark van het verbond van Yahweh en Mozes verlieten de lege plaats... Niet. Dus zonder Torah denk je dat je de vijand kan overwinnen. Terwijl de Torah ons de geschriften geeft waardoor we het kwaad kunnen onderscheiden. Want wat God kwaad noemt, dat is kwaad. En wat God goed noemt, dat is goed. En van goed te doen is geen einde. Maar van kwaad doen, dat is dus tegen de instructies van God ingaan. Daar moet je je goed op raden of je dat echt wel wil. Eén ding is duidelijk, de ark van het verbond van Yahweh en Mozes verlieten de plaats niet. Hij Heilooze weg. Toen kwamen de Amalekieten en de Kanonieten die in dat geberg te wonen naar beneden. En zij versloegen hem, het volk van Israël, en dreven hen terug tot aan Gorma toe. Maar de Israëlieten, zaten dan in Richteren, even een ander stukje van de Torah, deden opnieuw wat kwaad is. ...in de ogen van Yahweh. Daar staat niet wat kwaad was... ...want wat kwaad was, dat is dan voorbij. Nee, het is echt in de tegenwoordige tijd geschreven. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Toen maakte Yahweh Eglon, de koning van Moab... ...sterk tegen Israël. Omdat zij gedaan hadden wat kwaad is in de ogen van Yahweh... Dus je gaat willens en wetens tegen Mozes, de knecht van God, zeggen. Hebben jullie ons uitgeleid om ons te doden in de woestijn? En door Mozes zeggen ze dat tegen God. God ziet het als kwaad. En hij activeert uh, Amalek. Omdat Amalek zijn volk aanvalt. Amalek is Gods geestel over Israël. Waarschijnlijk zijn die mannen gedood... ...door de vijand... ...die opstand hebben gecreëerd... ...tegen Mozes en tegen Yahweh. Hij, die Echlon... In, ...in dit gedeelte... ...hij dan verbond zich... ...met de Ammonieten... ...en de Amalekieten... ...hij trok op, versloeg Israël... ...de Palmstad namen zijn bezit. Zo staat... ...Tora vol... ...en de profeten. Elke keer... Israël gaat goddelooselijk handelen. Ze verwerpen Yahweh. Ze hebben goden, nemen ze tot zich, die geen goden zijn. Het zijn afgoden. Het zijn beelden waar mensen namen aan verbonden hebben. Tempels hebben gebouwd. En zeggen, oh, maar dat is ook onze God. Het gaat het volk zo goed. Wij willen ook die God een tempeltje voor neerzetten. Lieve mensen, het gaat echt niet. Het is afgoderij. Nou, in de situatie met Samuel 15, vers 11 bijvoorbeeld... Daar zegt God, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Want hij, die Saul, heeft zich van mij, zegt Yahweh, afgekeerd. En mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig. Hij kreeg verdriet. Zie je dat? En hij riep tot Yahweh de hele nacht. Maar ik zeg, God, wat ga je nou toch doen? Je hebt toch zelf Saul uh, aangesteld? Dus ook al ben je aangesteld door Yahweh. En Yahweh zegt: ga naar dat volk en roei ze uit. Het is je vijand. Allemaal, niemand in leven laten. En ze laten de mooie vrouwen en de kinderen. Kom maar mij, meisje, kom aan mij. Iedereen een tweede en een derde vrouw erbij. Wat een vreugdevolle. Hè? Heel de wereld doet dat toch? Maar God, die walgt ervan. Samuel ontroerde. Hij kreeg verdriet daarvan. En dan buigt hij zich. De hele nacht roept hij tot Yahweh. Mijn God, hoe kan dat nou? U heeft ons hier gebracht en nou gaat dit gebeuren. Maar Samuel zei, heeft Yahweh evenzeer welgevallen aan brandoffers? Dan denk je, oh ja jongens, een brandoffer, gauw offeren, dan is het weer goed, weet je wel? Nee, heeft Yahweh evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers? Als aan het horen naar Yahweh's stem, dat is toch raar? Zie, gehoorzaamheid aan Torah is beter dan de slachtoffers die je nodig hebt als je overtreedt. Luisteren, hoort bij gehoorzamen, is beter dan het vetten van de rammen. Maar je moest toch vet afsnijden van die rammen, dat voor het aangezicht van God eh, verbranden. Dan zegt God, oh dat, oh dat ruikt goed, ze beleiden hun zonde, oké, okay, ik verzoen, ik vergeef. Lieve mensen, dit zijn ook weer parallellen. Zie, gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers, je excuses maken en beleden. En luisteren is beter dan het vetten van al die rammen die je nodig hebt om die excuses te maken. God is niet veranderd, hè? Nog eentje, waarom wordt Israël overwonnen door Amalek? Waarom nou? Moet je luisteren wat hij daar zegt in Samuel 15, vers 23. Voorwaar, zegt hij... Amen betekent dat? Amen. Het zal waar en zeker zijn. Weerspannigheid is zonde van toverij. En ongezeggelijkheid is afgoderij. Ja, dat is het dienen van Terafim. Van die, die snelle poppetjes, weet je wel. Die gaan in de auto. Dan word je heel de weg veilig gehouden door weet ik veel wat. Dat is helemaal niks natuurlijk. Het is afgoderij. En een afgod is niks. Dus je denkt, hey, ik word beschermd door niks. Oké, okay, nou. Lieve mensen, dat is een. Weerspannigheid, dat betekent dat als God 1, 2, 3 zegt en zegt jij hallo, doet uh, 8, 6, 3, vindt het leuker. Nee, dan ben je weerspannig. En dat is eigenlijk zonde van toverij. Weet je een ander woord voor toverij? Wij zouden in onze tijd zeggen manipulatie. Wij kunnen door mensen dingen te zeggen, op toonhoogtes of gedraaid, kunnen ze manipuleren tot ze dingen gaan doen die wij willen dat ze doen. Uh, het woord toverij kennen we niet meer Maar al die goochelaars en die uh, mannen met die toverstokjes, weet je wel. die maakten de zinnen van die mensen ontregeld. En door toverij of uh, snelle handjes. dachten mensen: oh, dat is een wonder. Zeg. Die worden door God geleid. Kent u er eentje uit het Nieuwe Testament? Simon de Tovenaar, Tovenaar. Die, die, die, ja, die maakte heel die mensen dol met, uh, met de dingen die hij zei en deed. Het gaat er wel om, uh, weerspannigheid is zonde van toverij. Want je doet niet zoals God het wil. Je creëert zelf iets. En ongezeggelijkheid, als God in Torah zegt, doe A en doe B, gedenk Shabbat. Er is maar één God. En er is maar één gezalfde van God. Dus de gezalfde van God, Yeshua, is nooit Yahweh zelf. Snap je? Want Yahweh zegent zijn gezalfde, dat is de Messias. Dus de dwaasheid waar mensen in voor, die zeggen dus dingen waarvan God zegt dat het anders is. Als je kennis van waarheid hebt, kan je niet meer daarin meedenken. Weerspannigheid, lieve mensen, dat is anders dan dat God het zegt, dan ben je weer spannend, is zonde van manipulatie, van toverij. Als je weer bent, ben je ook ongezeggelijk. Want jij zegt nee, de doodmanij zegt dit, God zegt nee, dat heb ik gezegd. Dus je wordt ongezeggelijk. Het is gewoon het dienen van terafim, beeldjes, gelukspoppetjes. slaat net even op. Omdat Gij het woord van Yahweh verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat je geen koning meer zult zijn, zet hij tegen Saul. Het zijn allemaal voorbeeldjes en hier staat de Bijbel vol mee. Soms denken we dat je, wel, nou, ik ga stoppen met al dat lezen, want daar word je moedeloos van. Nee, het is juist om je te laten zien hoe God denkt. En als je een waarachtig lief hebt. ...dan bewaar je toch zijn geboden... En ...dan zeg je, dit zijn de regels voor het koninkrijk van God. Wie zullen Amalek kunnen weerstaan? Want ze zijn natuurlijk in die woestijn... ...en die Amalek die komt eraan. Wij hebben precies hetzelfde... ...wij hebben ook Amaleks in ons leven. En eigenlijk komen ze op kousenvoeten naar je toe... ...om te vertellen dat het eigenlijk anders is... ...dan wat God zegt. Wie zullen Amalek kunnen weerstaan... Een tegenstand bieden, niet met hem meegaan. Moet je luisteren. Openbaringen 14 vers 12. Nieuw Testament kan het niet. Want het is door Yeshua zelf gegeven in openbaringen. Want hij zegt in openbaringen, ik heb u mijn engel gezonden, zegt Yeshua. En die gaat dingen zeggen in openbaringen. En dan in openbaringen 14 vers 12. Daar wordt gezegd, hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden gods en het geloof in Yeshua, de Messias, bewaren. Maar ja, helaas, de mensen die Yeshua verwerpen... verwerpen dus alle boeken van het Nieuwe Testament... en ze verwerken de boeken van openbaring. Dus wat juist openbaring is, zeggen ze, dat willen we niet meer zien. Dat is een ramp. Hieruit blijkt de volharding der heiligen... die de geboden gods bewaren en het geloof in Jezus, de Messias... Het is zelfs zo raar als mensen verbinding krijgen met de Noachieten. Die verkondigen de zeven geboden waarvan ze die kunnen afleiden van Noach. Zeg, kijk, dan ben je Noachiet. Terwijl we eigenlijk al lang geleerd hebben van die andere verbonden van God. De Noachieten vertellen dus onze oude broeders die weggegaan zijn... dat ze niet meer deel hebben aan die verbonden. Ze moeten Noachiet worden. Ze hebben geen verbond links en geen verbond rechts. Op welke grond meen ze dan te staan? Als er geen bloed is, meer wat je zonde bedekt en de schuld wegneemt. Hieruit blijkt de volharding der heiligen, zij die de geboden van God en het geloof in Jezus de Messias bewaren. Amen. Shabbat shalom. Wat een vreugde om zonen en dochters van God te zijn.